8 uur, na net wel met het NOS-journaal. Twee opvarenden van een boot van Stena Line... worden voor de kust van Engeland vermist. Volgens Britse media zijn ze overboord gesprongen... toen de boot net was vertrokken uit Harwich... voor de overtocht naar Hoek van Holland. De twee zouden illegale immigranten uit Albanië zijn... die in Engeland zijn geweigerd en terug moesten. De Britse kustwacht heeft urenlang met boten en duikers... naar de vermisten gezocht. Bij aankomst in Hoek van Holland is de politie aan boord gegaan... van de veerboot. Of er iets is ontdekt, is niet bekend.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 De twee mannen die vorig jaar de Britse militair Lee Rigby... op straat in Londen met een kapmes en messen hebben vermoord... hebben zware straffen gekregen. De hoofddader kreeg levenslang. De mededader moet 45 jaar de cel in. In december oordeelde een jury al dat de twee schuldig waren... en de rechter heeft nu de strafmaat bepaald. Beelden die een ooggetuige maakten, kort na de moord... gingen de hele wereld over. Een van de daders zei in de rechtszaal... dat hij voor Allah strijdt tegen het Westen.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 Goedenavond. Ik zit er wat onwennig bij, want ik zit niet op straat, niet in de bus. Want zelfs oude Amerikaanse schoolbussen kunnen kapot gaan. Maar daarom zijn wij graag te gast vandaag in Helmond bij de voetbalclub Oranje Zwart. En we mogen zelfs in de bestuurskamer zitten. Eén op straat met het rouwe nieuws, ongecensureerd en natuurlijk met de betrokkenen zelf. Ondernemers en bewoners van Helmond zijn de criminaliteit in het centrum van de stad Beu. Ze hebben een petitie geschreven die gaat over verkoop en dealen van harddrugs, geweld, diefstal, hang jongeren bedreigen van winkelend publiek en zij schrijven de ondernemers van de molenstraat willen dat de gemeente Helmond en de politie de veiligheid van het winkelend publiek en de winkeliers waarborgt. Was getekend en dan komen er een heleboel ondernemers. Maar er is meer. De overlast wordt voornamelijk veroorzaakt door Marokkaans-Nederlandse jongeren. De lokale partijen in Helmond vinden dat de Marokkaanse gemeenschap in Helmond te weinig doet om haar jongeren in het gareel te houden. Oud-proffoetballer en inwoner van Helmond, Bouafra Yayaoui. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Uh, schreef erop namens de Marokkaanse gemeenschap een brief aan de gemeente. Wij hebben het gevoel dat wij verantwoordelijk worden gehouden... voor de kleine groep die crimineel is. En dat wij dat moeten oplossen. We willen wel een hand uitreiken. Maar de gemeente en de politie zijn verantwoordelijk... voor het oplossen van criminaliteit. Ik praat met hem. Ik praat met buurtbewoners van de Molenstraat. Met lokale politici. Maar eerst maar eens horen wat verslaggever Tjade vanmiddag... op straat vernam over hoe het hier in Helmond is. Maar wij, wij merken niks. Nee, helemaal niks. Nee. Dus ik hoor het allemaal van zeggen en in de kant en verder is. Uh... Ja. ja, maar hier, hier lopen wel veel jongeren allemaal. Hè. Allemaal die, die snotkwallen, zou ik zeggen. Van, die, van de snotkwallen? Ja. <laughs> en uh, een schoorting, ja ja, ja, ja. ja, en het zijn, zoals ik dan gehoord heb, twee jaar, sinds mijn mannen man 30 bar kales in en een enkele groep is daar. Ja. Dus. Uh... Maar, maar is het dan dat u daar niet zo bang voor bent? Of, uh... Ik heb van hier stal niet besteld. Nee, nee, nee. Die, uh, ja. maar dan ben je hier bij gewoon net van hobby en De Molenstraat in Helmond is overdag uh, redelijk rustig, lopen gezinnetjes rond. Het ziet er eigenlijk wel gezellig uit. Uh, ja, jij komt hier vaker. Herken jij ook dat hier wel eens overlast is? Ja, dat herken ik zeker. Uh, zeker na de avondklok, zodra de winkels dicht gaan, dan uh, merk je dat de sfeer uh, verandert, ja. Uh, niet alleen met, uh, met de mensen die er rondlopen, maar ook uh, in de gebaren en, en hoe mensen tegenover je reageren. Ja. Wat voor gebaren dan en wat voor reacties? Kan je daar iets over vertellen? Uh, naar mijzelf niet zoveel, maar ik werk hier veel in de avond omdat ik dan hier rondloop nog. Um, en dan zie ik voornamelijk wel dat, dat risicojongeren als een uh, alternatieve jongeren die krijgen heel vaak naar hun uh, hoofd toe uh, vervelende woorden toe geworpen. En uh, ja, dan is het meer van kut-emo's en, en, en dat soort dingen. En dat is toch wel heel vervelend om dat altijd zo te zien. En heb jij er ook last van wel eens? Ja, ik als meisje wel. Ik vond het niet fijn om allemaal, uh, later late uren hier te lopen. Want ja, wordt gewoon naar jou geroepen. En soms ook best wel aan jou gezeten. Dan denk ik van... Serieus, ja, dat mensen... Een, ja, aan ja, je jas trekken of aan je arm, kom mee en zo. Dan denk ik van, kom op zeg. Van, ja... Dan voel je je gewoon niet op gemak. Ja. En dan zeggen ze nu in het nieuws uh, ja, dat het dan vooral over Marokkaanse jongeren hier zou gaan in de Molenstraat. Herken jij dat? Ja, ik zie het wel, zeg maar, maar het hoeft ook niet te betekenen meteen Marokkanen jongeren. Maar het kan ook soms wel Nederlanders bij zitten. Maar ik denk gewoon, het is echt uh, ja, jongeren, zeg maar. Ik kom s'avonds ook niet op straat. Nee. En is dat bewust dan dat u dan zoiets heeft van nou uh, ik blijf liever binnen als er uh, dat soort groepjes rondlopen? Of? Ik denk het wel dat het bewust is. Nou, we hoeven s'avonds niet meer op straat te lopen alleen. Nee. Weer een nieuw woord geleerd. Snot Kwalem. Misschien wel het woord van het jaar 2014. Ik zat net heel uh, genoeglijk te eten met de eindredacteur... en met Olga, redactielid, die vandaag voor het laatst is. Tegenover de Aldi. Uh, en die Aldi die heeft haar deuren sinds vanavond gesloten. Blijft dus niet meer tot acht uur open. Gaat om zes uur dicht, alleen nog maar op vrijdagavond open. Omdat daar per kwartaal voor 30.000 euro gejat wordt uit de schappen. Die hebben er dus behoorlijk last van. Kitty, buurtbewoner. Heb jij de petitie ondertekend? Ja. Waar heb je last van? Wij, wij hebben altijd last. Overdag, inderdaad, wat ze nu zeggen, overdag zie je dat bijna niet. Ja, in de zomer wel, want in de zomer is nog veel erger. Hè. Nou, is het weer uh, winter. Dus dan, ze, dan komen ze niet zoveel. Oké, okay, maar, maar wat, in de zomer wel. In de zomer wel, maar wat de, zie je dan? Drugsdielen. Drugsdielen. Oké. En daar heb je last van? Ja, natuurlijk wel. Want, wat gebeurt er allemaal? Ja dan, uh, gaat, uh, ja, dan durf jij ook niet meer over het plein bij ons. Het is een parkeerplaats groot. Dan, gaat, dan gaan die auto's staan, die doen de kleppen mogen, Doen net of ze aan het sleutelen zijn. Maar dan gaan ze bellen. En dan komen er uh, andere mannen. En uh, ik denk dat ze dan drugs komen brengen of zo. Hè? En durf je dan niet meer over? Ik heb net die parkeerplaats ja, niet laatst, durf je niet. Nee, als het geen... donker is, niet. Nee, hè? Oh, ik, overdag durf ik daar gerust. Maar niet na tien uur, zeg maar. Maak je ook wel eens al dat jatwerk mee in winkels of andere dingen? Nee, ja, ik zie dat niet, nee. Zoveel ben ik niet in de winkel, hè? Oké, okay. zijn het Marokkaanse jongeren, in jouw ja, ja, bij ons wel. En, en ze gooien met steentjes bij ons naar het balkon. En ze zeggen vlot, uh, hoer tegen je, en uh, zoiets. Wie is verantwoordelijk om uh, die overlast, laten we het maar voorlopig even overlast noemen, te stoppen? Is dat de gemeente, de politie, de uh, ja, Marokkaanse ja. gemeenschap? Ja, ik denk alle drie. Alle drie? Alle drie, denk ik. En doen ze genoeg? Nee, die doen zeker niet genoeg. Die doen niet genoeg. Nee. Jolanda Kampert. Ook buurtbewoner um, en ook nog voorzitter, partijvoorzitter... van de plaatselijke lokale partij Helder-Helmond. Je staat ook op nummer 13 van de lijst voor de verkiezingen van 19 maart. Kom je er niet in, inderdaad? Nee, ik kom ik nee. niet in, maar dat is ook helemaal niet zo erg. Oké. Okay. Uh, waar heeft u last van? Um, ja, last... Uh, last is eigenlijk best wel een heel groot woord. Ik, uh, persoonlijk heb ik er niet zoveel veel last van. Ik woon dus sinds een jaar in de binnenstad. Ik uh, moet zeggen dat ik er wel een boek over kan schrijven. Maar uh, ja, ik spreek ze pa, wel gewoon aan. Noem eens ja. een paar hoofdstukken van het boek. Wat, wat zou je beschrijven? Uh, dus het samenscholingsverbod, of het, sorry, het samenscholen uh, onder het uh, tunneltje. Uh, uh, grote groepen, uh, de auto's die over uh, de parkeerplaats heen scheuren. Er um, zijn misschien op zich allemaal nog niet zo'n hele uh, uh, akelige dingen. Maar wat, ik wel op, wat mij wel opvalt... is dat ook onze bewoners in het appartementencomplex... oudere uh, mensen... die zeggen ook van nou... Um, ik ga daar niet meer langs. Want uh, dadelijk dan vallen ze me aan. Bedreigend. Bedreigend, ja. Ja, bedreigend. Uh, maar... Ja, dan zeg ik vaak van... praat ook gewoon met ze. Zeg gewoon goede dag tegen ze. Want uh, persoonlijk vind ik dat heel belangrijk. Dat vind ik voor iedereen heel belangrijk. Dat je met elkaar in contact bent. Dat dat ja. Als ja, je bang dus bent, zal het niet je eerste gedachte zijn. Ik ga eens vooral eens ze praten. Nee, dat kan ik me ook heel goed in denken. Uh, kijk, zelf ben ik dus niet bang. Ik ben voor de duivel nog niet bang... Maar um, ik vind wel dat je de contacten gewoon moet behouden. Wat ik zelf heel erg belangrijk vind. Ik stel jou dezelfde vraag die ik aan Kitty uh, vroeg. Wie moet het oplossen? De gemeente, de politie, uh, de Marokkaanse gemeenschap zelf? Ik denk dat wij het met z'n allen op moeten lossen. Maar ja, als je zegt met z'n allen, dan ja. gebeurt nou, er Nou ja, Met z'n allen, Daar is dus inderdaad de drie groepen. Maar persoonlijk, kijk, Helmond is een geweldige stad... Ik ben 18 jaar geleden verhuisd van Eindhoven naar Helmond. Het is een prachtstad. En het is niet alleen maar kommer en kwel. Er zijn zo ontzettend veel, er worden hier zo ontzettend veel goede, mooie dingen gedaan. Zowel door de Marokkaans-Nederlandse gemeenschap. als wij Nederlanders allemaal. Dus ik vind gewoon dat we het met z'n allen op moeten lossen. Dat... En de politie is daarin natuurlijk een heel groot uh, uh, uh, netwerk die dus misschien op een andere manier moeten gaan werken. of Ik zou het zo 1, 2, 3 niet kunnen vertalen. Je zou het zelf niet 1 keer 2, 3 kunnen oplossen. Nou, nee, want anders denk ik dat het te lang opgelost was. Want je bent voor de duvel niet bang, zijn Nee. Als we het over met z'n allen hebben... dan kom je al gauw bij de gemeenteraad terecht. Mohamed Gayim, je bent PvdA-raadslid in Helmond. Jullie zitten niet in de coalitie met de PvdA. Jullie zijn de grootste oppositiepartij. Laten we eens even stellen dat de gemeenteraad of het bestuur het zou moeten oplossen. Um, die petitie ligt er niet om. Dat zijn ondernemers die echt, he, die ondertekenen niet zomaar een petitie. Nee. En ik heb ook begrepen dat ze gisteravond met het, bestuur, uh, het gemeentebestuur in Helmond uh, hebben gepraat. Um, inwoners, ondernemers, die willen gewoon veiligheid. Die willen veilig over straat, mm -hmm. willen zich niet bedreigd voelen. Simpele vraag. Wat doet de PvdA? Ten eerste heb ik uh, meteen aan het weekend uh, een flink aantal ondernemers in die straat gesproken... Uh, ik deel hun bezochtheid. En ik heb ook gezegd dat ik in ieder geval twee dingen wilde doen voor hun. Op korte termijn. Omdat dat, ja, de urgentie daar gewoon heel hoog is. Eén... Met de burgemeester, in ieder geval de burgemeester, oproepen om te kijken uh, of er camera's moeten of kunnen worden geplaatst. Ik ben heel blij dat in de commissie de burgemeester toezegging heeft gedaan. Niet alleen in de straat, maar aan, aan de parkeerzijde, aan beide zijden. Mag ik je even onderbreken? Ja. Want diezelfde burgemeester, uh, burgemeester Blangsma van het CDA, ja. die zei vorig jaar, ik meen dat het in april was, 2013. En nou is het afgelopen, nou gaat het roer om, en nu zal ik zorgen dat het allemaal geregeld wordt. Nou, we zijn negen maanden verder. Er is geen geboorte van een oplossing. Ja, we hebben ongeveer een jaar geleden een soortgelijk overlast gehad. Ik heb toen zelf het initiatief genomen om de wethouder te bellen een aantal andere raadsleden. We hebben met elkaar denk ik, een keer of drie, vier vergaderd. We hebben twaalf best practices in Nederland uh, die heel succesvol zijn. In andere steden hebben we op papier, uh, zeg maar, met elkaar besproken. Er is uiteindelijk de top 30 aanpak. Deels uitgekomen. Even uitleggen wat het is, top 30 aanpakken. Dat is in ieder geval dat je goed gaat kijken. Het komt uit Amsterdam, dat heet de top 500. 600 top, zelfs. Of top 600, ja. we zijn iets ja. kleiner. Ja. We hebben ongeveer te maken met 21 jongeren die, die, die problemen veroorzaken in de stad. die niet naar school gaan, geen werk hebben en geen uitkering. En die veroorzaken ja. de problemen, die 21 of ja. 30? Of nou, ik denk wel dat we hebben dat ook gevraagd hebben. Tenminste, de VVD heeft dat gevraagd bij het college. En daar het, antwoord is ook, het antwoord daarop gekomen is. Uh, dat een deel van die probleem in de Molenstraat. zeker ook. Of al binnen de top 30 aanpak uh, zitten. of daar in potentie bij horen. Hoe lang loopt die, die top 30 aanpak? Die voor nu dat 4 drie, vier maanden. Die, die denken ook oh, dat zijn dus 30 mensen die worden aangepakt. Ja. Dat loopt drie tot vier maanden. Ik zou zeggen, nou, namen, rugnummers, 30 mensen. Nou, die maanden. hebben we dus, dat is namen heel rugnummers. makkelijk. Dat En uh, Wat we proberen nu, en daarom ben ik blij met het initiatief dat wij uh, genomen hebben. en ook de steun vanuit de Raad. om, om in ieder geval die jongens achter, uh, zeg maar korter op te zitten. en ze ook wel een beetje perspectief bieden. Uh, waar het om gaat is dat je aan de ene kant. Die jongeren hard moeten aanpakken op het moment dat ze het niet willen. Op het moment dat ze crimineel gebeurt bezig dat? zijn, gebeurt dat? Nou ja, in, in, op het moment dat ze crimineel bezig zijn, dan moet vooral de politie. Uh, uh, optreden, heel simpel we hebben daar, dat, dat is hun taak en, en niet de jonge werkers of straathoekwerkers op het moment dat ze richting crimineel uh, gedrag of crimineel gedrag gaan vertonen uh, dan heb je nog een kans denk ik om ze zeg maar de, de, de, recht, de rechte wereld in te krijgen en daar is juist de top 30 aanpak voor hartstikke goed, althans op papier maar nou even de feiten één jongen van die tot 30 heeft sinds vorig jaar het aanbod voor scholing geaccepteerd, Eén heeft een bekeuring gekregen van 500 dat schiet niet op hè ja, we zijn dus ongeveer vier maanden bezig. Ik, ik vind ook dat het niet, helemaal, niet echt helemaal opschiet. We hebben ook kritiek op de bestaande structuur. We hebben ook gezegd als Partij van de Arbeid... kijk nu goed naar die ketenaanpak... en waar de zwakke plekken zitten... waar de schakels niet op elkaar aansluiten. Daar moet je iets aan doen. Okay. Dus, uh, ja. Het is duidelijk wat je zegt. Jij zegt, het lukt niet helemaal... Ik durf de conclusie eigenlijk wel aan, terwijl ik gewoon hier luister... misschien moet je die twee woorden omdraaien. Uh, het lukt helemaal niet. Waarom is het nou zo moeilijk? Gewoon even een normale vraag. Waarom is het nou zo moeilijk om die jongeren aan te pakken? Het lijkt zo overzichtelijk. Hè? Amsterdam heeft er 600. Ja. Dat lijkt me een beetje veel. Jullie hebben er hier 30. Dan denk ik, nou, kat in het bakkie. Raam, namen, rugnummers bekend... Uh, Oppakken. Je kan alles, van alles preventief doen. Je kan inderdaad zorgen dat ze weer naar school gaan. Je kan andere dingen doen. Je kan natuurlijk een straatverbod geven, een gebiedsverbod. Je kan camera's ophangen. Maar het lijkt een heel overzichtelijk probleem. Nou ja, wat wij, wat, wij dus, wat wij voor hebben gepleit is in ieder geval dat we de aanwas moeten proberen te, te voorkomen. Uh, want ja, we hebben nu, uh, en dat zei de politie ook, dat de aanwas heel groot de broertjes, is. De broertjes, broertjes, zeggen, daar ja. willen we ook echt vooral op focussen. Omdat we aan de ene kant dus beter preventief de jongeren uh, voordat ze een crimineel gedrag gaan vertonen zeg maar al uh, ja, moeten te hebben aangepakt. Dus dat begint al op de basisschool, dat begint al met opvoedcursen naar de ouders toe. En daar zijn we mee bezig. Dus zijn die, die, zijn die slag... ouders ook aangesproken? Zijn alle ouders aangesproken? Ja, zover ik weet heeft de burgemeester ons in ieder geval toegezegd... dat er, dat er gesprekken zijn geweest met alle, alle beoogde kandidaten. Inclusief de ouders. Dus uh, dat moet ik dan als waarheid aannemen. Vind jij die ouders verantwoordelijk voor het gedrag van hun kinderen? Want het zijn ik vind, vaak jonge jochies. Ja, ik vind zeker de ouders verantwoordelijk mm. voor het gedrag van hun kinderen. Maar kijk, ik kan niet, niet zeggen en niet stellen... Ik denk dat het veel te makkelijk is om nu te zeggen... nou van al die 21 gevallen weten we dat de ouders niet kunnen opvoeden. Of hun opvoedtaak niet op zich hebben genomen. Wat het probleem is in, in, in het land... is dat je uh, heel veel jongeren hebt die meelopen... en, en gedrag van anderen kopiëren. Uh, en wat wij nu proberen met die top 30 aanpak, want de groep is misschien wel veel groter... is in ieder geval de harde kern, de raddraaiers, eruit te halen en die aan te pakken. En als je nou toch ziet dat die ouders niet kunnen opvoeden... Moet dan die moeten dan die kinderen onder toezicht worden gesteld, naar jouw mening? Uh, daar zijn professionals voor om dat te beoordelen. En als dat uh, een conclusie is, dan is dat wat mij betreft prima. Warfa Jaijaui, je bent oud-profvoetballer hier. Heb je hier uh, gespeeld, gevoetbald? Of elders? Nee, ik heb uh, elders gespeeld. Ik heb uh, hier tegenover bij uh, Sport gespeeld. Ik ben was, je, bij... was je goed? Nou, was <laughs> ik goed. Ja! <laughs> ik, ik, ik had mijn kwaliteiten, laat ik het zo ja, zeggen. Je, oh, je bent bescheiden gebleven. Ja, veel gescoord? Ja, gelukkig wel, ja. Oké. Okay. Ja. Uh, jij hebt een brief geschreven namens de Marokkaanse gemeenschap... naar de gemeente. Waarom schrijf je die brief? Um, de reden dat ik deze brief schrijf... is dat wij als Marokkaanse gemeenschap uh, ten eerste... Uh, het betreuren dat ondernemers uh, daaronder lijden... en dat er een bepaalde overlast is. En om een steentje daarbij bij te dragen. Voel je je mede verantwoordelijk... omdat het voornamelijk Marokkaans-Nederlandse jongeren zijn? Nou, uh, de verantwoordelijkheid uh, in zoverre ligt niet helemaal bij ons. Want wij hebben uh, daar geen kaas van gegeten om de problemen op te lossen. Een stukje opvoeding zouden we wel kunnen bieden. Daar kunnen we wel voor opdraaien natuurlijk... Maar uh, de volledige verantwoordelijkheid ligt absoluut niet bij ons. Want kijk, het gaat om enkele jongeren. Er wonen 4.500 Marokkanen in Helmond. Nou, en aangezien het stuk wat er in de krant zit... ja, dat, dat vinden wij... Uh, nou, daar hebben wij moeite mee, laat ik het zo zeggen. Omdat je, omdat je het gevoel hebt dat met die 30, hè, laten we even top 30 bijhouden... dat daarmee meteen 4.500 Marokkanen worden gestuurd. Ja, dat is, dat is op een gegeven moment de impact die de krantartikelen heeft gehad. Nou, <tus> weet niet of dat aan de pers ligt of waar het ook ligt... Dus dat, ja, dat is uh, ja, niet goed. Okay. Met... Nou heb je geschreven in die brief dat je een uh, handreiking hebt gedaan aan de gemeente. Wat houdt die handreiking in, concreet? Uh, nou, wij zijn, uh, ik heb vanmorgen gesprekken gehad op de gemeente. Daarbij kan ik uh, mededelen dat wij uh, een project uh, opgestart zijn um, als uh, buurtvaders... En daar gaan we binnenkort uh, ja, de formele dingen eigenlijk van opstellen. En wat is hoe... binnenkort? En wat ga je opstellen? Ben je nu en nu aan een aantal weken ja. gaan we kijken van hoe dat we dat uh, gaan aanpakken. Want en kijk, wat die voor holden Alt wij die kunnen. Aldi gaat, die Aldi gaat nu dicht, hè? dus die, die willen eigenlijk liever morgen een oplossing dan overmorgen. Wij zijn bereid, we hebben ons hand nu uitgestoken vanuit de Marokkaanse gemeenschap. Wij zijn bereid met de gemeente te praten met de ondernemers, uh, met verschillende bewoners... om daar een steentje in bij te dragen. En dan denk ik dat ja, dit een begin is. Heb je, uh, ben je boos op de gemeente? Nou, dit zijn, het zijn gemengde gevoelens die bij de Marokkaanse gemeenschap eigenlijk uh, <Klacht> leven... Natuurlijk, Kijk, eh, jarenlang praten we over problemen, over jongeren, over dit. Het moet eens een keer ophouden. Het is net wat mevrouw aangeeft. Eh, doe er eens iets aan. Maar ik vraag je even op de man af. Er, kom, er is nu allerlei negatieve publiciteit hè, de laatste dagen. Dan is er eindelijk negatieve publiciteit. En dan gaat er opeens iets gebeuren. Nee. Is, het, is het nou zo dat je eigenlijk de media nodig hebt om versnelling te krijgen? Hè, we nou, hadden nee, vorig jaar de burgemeester dit al. Is, dit is, dit is als, ik denk dat dat, tenminste dat is wat er leeft. Wat, wat de Marokkaanse gemeenschap denkt, dat is een... Dat is een een soort politieke spel, een mediaspel. Het is een... wil je ver van weg blijven. Ja, het is eigenlijk een beetje een circus wat er op dit moment aan de hand is. Ik heb respect voor mijn vrouw die dan op een gegeven moment ook zegt, luister eens, we moeten het samen doen. En dan zijn er ook leuke dingen, dan zijn er ook goede dingen. Maar ja, dan moeten we toch weer die negatieve toer op, waarop op een gegeven moment de hele Marokkaanse maatschappij op, ja, de Marokkaanse burgers op aangekeken worden. Daar zitten net zo goed autochtone burgers in. Ik ga het even Henriette Verouder vraag. Je bent uh, gemeenteraadslid van uh, Helder Helmond. Ja. Vind jij dat de Marokkaanse gemeenschap. het op moet lossen? Niet alles natuurlijk, maar een flinke bijdrage moet leveren? Ik, ik denk dat ze het mee op moeten lossen. Ja. Maar uh, ik, ik denk dat. Uh, wat. Uh, uh, mevrouw Kampert ook al zei. Uh, we moeten het met elkaar doen. We moeten het met z'n allen doen. En op dit moment. Oh is er. Uh, Rond die molenstraat weer een groot probleem. En dat komt dan weer in de krant. En daar moet je gewoon keihard tegen optreden. Je moet gewoon. Daar moet meteen lek op stuk. Daar moet je verder niet moeilijk over doen. dat moet je oplossen. Maar je moet ook de lange termijn kijken. Maar even de korte termijn. Moet je met vind, je, vind je dat doen. daarin de burgemeester en de verantwoordelijk wethouder. en dus ook de politie eigenlijk te weinig doen? Wij vinden dat er op dit moment meer lek op stuk beleid mag zijn. Uh, er wordt dan is die top tijdens... 30 aanpak is, dat, is die te, te soft? Nou, die top 30 aanpak is ook een aanpak van de wat langere adem. Is niet iets waar je uh, van vandaag is het dan opgelost. Waar het over uitgaat is dat als, dat als er uh, jongeren in die buurt... waar we het dan nu over hebben, dingen doen die niet kunnen... dan moet je ze op dat moment in de kraag grijpen. De top 30 aanpak is juist ook om... ...op langere termijn de problemen allemaal op te lossen. Maar het gaat ook over het hier en het nu. En het hele vervelende is dat Helmond nu weer... ...voor de zoveelste keer negatief in de landelijke media komt... ...terwijl Helmond ook heel veel positiefs te bieden heeft. En het hele vervelende is dat dan de landelijke media er niet komen... En Alleen maar als er iets negatiefs te halen valt. En ja, die is er nu weer. En wij betreuren dat. Dat snap ik. Maar wilt u de problemen oplossen? Dan kan je natuurlijk ook denken... Nou ja, fijn dat er wat media aandacht voor is. Want dan gaan vaak het oplossen van problemen sneller. Nou, dat is dan ook wel een van de dingen... Uh, waar wij heel veel moeite mee hebben. Want het is niet de eerste keer... dat een dergelijk probleem zich voordoet. En... Ja, wij denken dan van nou, goh, daar had toch wel veel eerder al lessen uitgetrokken kunnen worden. Uh, uh, blijkbaar is dat onvoldoende gedaan. En ja, ik roep dus iedereen op om dat dan vanaf nu in ieder geval wel te doen. En het doet mij in ieder geval deugd als ik uh, uh, uh, Boafa hoor zeggen dat uh, er inmiddels besloten is om het project Buurtvaders op te richten... dan denk ik van, nou, die hadden er al... wat mij betreft veel eerder Oké, okay, hartstikke zijn. goed. Puntje. Maar toch, hè. Wij spreken vanmiddag ondernemers. Die ondernemers zeggen... ja, de, de gemeente doet gewoon niks voor ons. Zes keer aangifte gedaan. Er gebeurt gewoon niks mee. Jammer. Kan je het voorstellen dat ondernemers zeggen... Luister eens, wij vinden dit allemaal veel te bedreigend. Wij willen hier gewoon, in het mooie Helmond, ben ik met u eens... ik ben er al een paar keer geweest de laatste maanden... prachtig stadje, 90.000 inwoners. Maar we hebben wel een paar problemen. En, en die dus problemen je... praten we er vanavond En, over. en die ondernemers, zei... worden die serieus genomen door de gemeente... als zij zes keer aangifte doen en er gebeurt niks? Nee, maar dat is dus ook waarom ik oproep tot een lik op stuk beleid. Als er iets niet deugt, moet je daar gewoon meteen keihard tegen optreden. Eerst Kitty en dan Wafra. Ja, ik vind, ik vind gewoon dat daar niet alleen aan ligt. Want die twee cafés die daar in de Modestraat zijn... die werken, volgens mij, er mooi aan mee. Want die zitten er nou wel mee? mooi bij bij de gemeente te praten. Ja. Maar ze zijn zelf heel veel schuldig, hoor. Want? want? Ja, daar gebeurt ook van alles. En daar zitten die jongeren ook tussen. Dus die, die café-uitbaters die, die zijn net zo ja, slecht? Ja, natuurlijk, okay. want daar gebeurt juist heel veel. Oké, okay, Wafra. Ja, maar we moeten ook het verschil gaan maken. Luister, eens. Dus ja. kijk, als er op een gegeven moment wordt gezeld... Wordt Nee, nee, vanuit de winkels wordt er eigenlijk een beetje gestolen... of gesteeld. Of... Gestolen. Gestolen. Gestolen. Nou, een beetje, beetje, beetje 30.000 ja. euro per jaar. Maar goed, praten we over stelen. Wie zijn taak is dat dan? Als is iemand die gaat stelen, dan hoor je de politie te bellen... en dan moet de politie komen. En dan ga je dat oplossen. Hebben wij een jongen die dan op een gegeven moment... Uh, de mevrouw aanspreekt op een onplezierige, onprettige manier? Dan praten we over opvoeding. Dus laten we daar eens een verschil in gaan maken. En niet van, deze jongen is... Uh, heeft geen respect. Dat is een taak. Misschien van de ouders. Is er iemand die steelt, die inbreekt. die loopt te dealen... Dat is een taak van de politie. Jawel, ja. maar ik denk, dat je wel, ik denk dat je wel bij het begin moet beginnen. En dan heb je het dus over. Uh, ook de kleine, kleinere kinderen... waarvan de politie dan zegt... van de aanwas van 10, 11-jarigen... die is groot. En dan denk ik... en daar ligt wel een hele duidelijke taak voor... ouders om zich daarin... heel Wanneer betrokken de, te voelen. Dus dan wij... En dan denk ik... van daar ligt voor mijn gevoel wel een taak... voor de Marokkaanse... En daar bij... ligt voor mijn gevoel... wel een taak voor de Marokkaanse gemeenschap... om in ieder geval ook ouders... aan te spreken dat zij... daarin hun taak hebben ook zich betrokken moeten voelen... ook bij alle dingen die buiten de deur gebeuren. Ik ga even improviseren. Er zit een uh, meneer met een hele mooie baard... heel uh, vriendelijk naar mij te lachen. En ik denk dat u een ouder bent... misschien niet van een van die ja, kinderen, maar wel een ouder. U krijgt even de microfoon van mij. Herkent u uh, alles wat u nu hoort? Uh, Waar ik wil zeggen, ik hoor heel veel verschillen... Uh, over marokkaanse jongens. Ik ben... Uh, van de jaren 96, verschillende keren. Ik ben vijf jaar een, een leider in Moskou. Ik heb heel veel vergaderingen. Ik hoor alleen Marokkans jongens, Marokkans jongens, jongens. En altijd negatief? Altijd negatief. Maar ik wil één keer horen, hoe moeten wij die oplossen? Er komt nooit iemand die zegt, dat moeten wij zo en zo doen om dit probleem op te lossen. Maar voelt u zichzelf verantwoordelijk om uw eigen kinderen... het gaat nu niet om uw kinderen alleen, maar om de Marokkaanse kinderen... met z'n allen goede opvoeding te hoor, geven? Hoor, ik ben verantwoordelijk voor elk mens. Wij samen kennen wij heel veel bouwen. Maar moeten wij, voor, wij komen om het voorstellen... hoe moeten wij dit probleem oplossen? Om, om uh, zwart te maken is makkelijk. Marokkaans, Marokkaans, Marokkaans, maar ik kan ik heel veel dingen zien. En de grootste delen die ligt aan ouders. De grootste deel delen ander, ligt aan de overheid. En een kind is eigenlijk, elke kind die geboren, die geboren, goed. Of gelaten om, om slecht te worden. De punt is daar. Om wat hij... Je punt, punt is duidelijk. Ik vraag het even aan Boafra. Is er, een, is er een, uh, misschien wel een cultuurverschil tussen ouders en kinderen? Is het moeilijk voor Marokkaanse ouders om hier de kinderen, laten we het maar even zeggen, goed op te voeden? Nou, ik heb zelf twee kinderen. En, um, is het wel gelukt met ze? Ik, ja, ze zijn negen en uh, vier. Dus uh, okay. ze zijn nog leuk, laat okay. ik het zo zeggen. Maar, um, nou, nee, ik, heb, ik, denk, ja, ik denk het niet. Om, je denkt het niet. Nee, dat met andere denk ik woorden, die cultuurkloof zit er niet. Kijk, natuurlijk zit er een uh, cultuurverschil. Ja. Dat zal ik absoluut niet ontkennen, maar um, ik denk niet dat dat een probleem zou moeten zijn. Oké. Okay. We praten hier de afgelopen 25 minuten over problemen die er in het mooie Helmond zijn. Met. Misschien maar 30 of 40 jongeren. En misschien die broertjes, hè, aanwas voorkomen, hebben we het over. We hebben het over de top 30 aanpak. Die eigenlijk preventief zou moeten zijn. Maar Henriette Verouden zegt ook. Ja, als je iets doet, is het lik op stuk. En ik denk, als ik bedrijfsleider van de Aldi was. en ik zou mijn winkel om zes uur s'avonds dicht moeten doen. omdat er een paar rotjongens. of ze nou van Nederlands of Marokkaanse afkomst zijn, dat maakt helemaal niet uit. een paar rotjongens het onmogelijk maken om een winkel op te houden. dan zou ik het wel prettig vinden als het gemeentebestuur. en ik kijk de politici naast mij maar even aan. Um, heel snel actie zou ondernemen om te voorkomen dat het in de Molenstraat... en al die andere mooie straten in Helmond uit de hand gaat lopen. PvdA, één reactie. Nou ja, Volgens mij moet je niet alleen naar het college kijken... ook als raad naar jezelf. Ik heb uh, in de commissievergadering gezegd dat wij een aantal instrumenten hebben... om hierin te kunnen bijdragen. We hebben een algemene plaatselijke verordening. Die zouden we kunnen aanpassen om groepsvorming... Uh, in bepaalde uh, straten, bepaalde tijdstippen te verbieden. Oké, okay. dus. we maken nu een afspraak. Wij komen met één op straat, over een maand terug komen we hier. Met de bus die dan hopelijk weer gemaakt is. En dan gaan we kijken of snelheid ook echt snelheid is. Ik dank jullie allemaal voor jullie aanwezigheid in deze prachtige uh, voetbal... Ja, het is geen voetbalkantine, het is de bestuurskamer van de mooie voetbalclub. Uh, de nieuwslezer zo direct is nou net wel... maar daarvoor ga ik u aankondigen dat zometeen te gast is in twee dingen. Het oud D66-kopstuk Boris Dietrich. Hij werkt tegenwoordig bij de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch. Hij praat met presentator Govert van Brakel vanzelfsprekend zou ik bijna zeggen over de anti-homo-wet in Oeganda... en over andere plaatsen in de wereld. Want het is niet de enige plek in de wereld waar het slecht gesteld is... met de homorechten. Morgen wijken wij voor AZ en Ajax... en we hopen dat ze in de volgende ronde komen. Bij Ajax lukt dat waarschijnlijk niet. Vrijdag zijn wij naar weer van 1 op straat uit Delfzijl of uit Venray. U kunt om 8 uur weer naar ons luisteren. Maar nu eerst het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Het eten van een pizza heeft het voortvluchtige het Nederlandse criminele duo uiteindelijk de das omgedaan. Gisteravond aten ze nog wat in een pizzeria in Schwerte bij Dortmund. Toen de eigenares vanochtend hun signalement in de media zag, belden ze meteen de politie. Daarna kwamen er ook nog tips binnen van medewerkers van het hotel waar de twee hadden ingecheckt. Vanmiddag werden ze daar gearresteerd. Ze worden onder meer verdacht van het plegen van overvallen en gijzeling.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 Ook met Boris Dietrich, ook en vooral met Boris Dietrich. U weet wel, oud-fractieleider van D66 in de Tweede Kamer... nu alweer jaren op de barricade voor gelijke rechten van seksuele minderheden. Dag meneer Dietrich, goedenavond. Goedenavond. Wanneer bent u voor het laatst in Oeganda geweest? Dat was in 2008, en toen heb ik daar met de regering gesproken... ook al over allerlei initiatieven die er waren... om het leven van homo's heel erg moeilijk te maken. Ja, want de aanleiding voor u hier vanavond te verschijnen in twee dingen... is de draconische wetgeving anti-homo in dat land. Durfde u daar met uw partner over straat? Nou, die heb ik niet meegenomen. Ik, ik heb daar gewoon gewerkt. Uh, oh. Dat zou ik overigens niet gedaan hebben. Want uh, toen al waren er verhalen dat soms de politie hotels binnenviel... om te kijken of twee mannen in één kamer waren of niet. En dan kon je gearresteerd worden en soms ook echt uh, in een cel verdwijnen. Ja, maar u was, u was daar niet angstig uh, om, om te zijn of, uh, of, of bang dat u denkt, mm. ja, het is toch een Linkland op, op dit gebied? Het is zeker een linkland, uh, zeker nu. Ik zou ook elke homo afraden om nog naar Oeganda te gaan nu. Maar toen uh, was ik overigens ook uh, in samenwerking met de Nederlandse ambassade daar. Dus dan heb je toch ook al wat meer bescherming. En ik sprak ook met ministers. Dus ja, die waren ook wel bang dat als ze mij iets zouden aandoen... dan zou ik Human Rights Watch natuurlijk aan de bel trekken. En dat zou hele negatieve publiciteit geven. Daar komen we er uitvoerig over te spreken. Boris Dietrich in New York. Dat is het hoofdkantoor van Human Rights Watch. Een mensenrechtenorganisatie. En uh, ik begrijp dat u directeur seksuele minderheden bent. En vanuit die functie toch een groot pleit bezorgen van... Uh, om niet te zeggen strijden voor gelijke rechten. Voor homo's, lesbiennes, biseksuele, transgenders. Dat is een heleboel waar u voor, uh, voor op de bres uh, uh, moet, moet gaan staan. Vanuit New York, he? dat is het hoofdkantoor. Het hoofdkantoor van Human Rights Watch is in New York. Zelf werk ik inmiddels in Berlijn. Maar mijn werk brengt me over de hele wereld. Dus ook in Afrika. Uh, ja, en helaas, uh, op mijn vakgebied uh, gaat er nog alles wat uh, de verkeerde kant op. Om het zo maar eens te zeggen. En uh, ja, dan zijn wij ervoor om te proberen de rechten van mensen uh, ja, te beschermen. Ja. En uh, ook voor hen op te treden. Dus echt hun pleitbezorger te zijn. Ja, als u zegt, ik woon in Berlijn. Dan denk ik, ja, u zit bijna weer in Nederland. Waarom komt u niet hier? Hier wonen. Ja, dat uh, vragen wel meer mensen. Um, ja, ik, ik heb het altijd heerlijk in Nederland gehad. Maar ik vind het ook wel fijn om juist in een ander land te wonen. In dit geval nu in Duitsland en Duits te spreken. Of te leren spreken weer. Um, toch wat andere kijk op dingen te hebben. En dan weliswaar regelmatig in Nederland te zijn. Ja. Maar toch nog even weg. Dat vind ik wel een heerlijke combinatie. En houdt u toch de polder nog wel in de gaten wat hier zo uh, gebeurt? Want ik bedoel, als je in New York zit of in Berlijn... Ja, dan kan Nederland met de kleine problemen ver weg zijn, hè? Ja, met kleine problemen, die kan ik lekker overslaan... als ik de krant op de computer lees. Maar ik hou natuurlijk het Nederlandse nieuws bij... en via uitzendingen gemist ook nog wel eens wat uitzendingen zien... die je echt wil zien. Maar echt die dagelijkse terreur van kleine dingetjes... daar, uh, ja, daar ben ik eigenlijk van verlost. Twee dingen uit het nieuws. Ik ga graag met u inzoomen dan, uh, op, op, op dingen die u wel belangrijk vindt... waarvan u denkt, nou, daar valt het oog uh, zelfs vanuit Berlijn of New York wel op... in dat uh, kleine, kleine Nederland. Wat valt u op in het nieuws? Ja, nou ja, het zijn twee uh, onderwerpen die mij persoonlijk ook erg hm. aan het hart gaan. Ik las uh, vanmorgen in de Volkskrant uh, de moordzaak op Nicole van den Hurk... die eigenlijk weer heropend is en er is een verdachte aangehouden. Er is dus DNA-materiaal ja. gevonden... Dat interesseert mij heel erg... omdat ik in de jaren tachtig zelf advocaat in Amsterdam was. En een van de eerste uh, zaken deed waar... Uh, was een serie verkrachter van vrouwen... bij het World Trade Center in Amsterdam. Mijn kantoorgenoot Kees Corvinus... die uh, verdedigde de verdachten in die zaken. Die man die zei, maar ik heb het helemaal niet gedaan. Er was uh, sperma gevonden op een van de vrouwelijke slachtoffers. En uh, wij hebben toen als kantoor gevraagd of dat sperma onderzocht kon worden. En dat komt toen helemaal nog niet in nee. Nederland. Dat is eigenlijk waarom ik dit verhaal vertel. Want dat moest toen naar Engeland gestuurd worden. Daar hadden ze dan een of andere machine, een apparaat... waar dat onderzocht kon worden. En toen bleek dat die man, onze cliënt... het ook inderdaad niet gedaan had. Later is ook de echte dader aangehouden. Dus dat was eigenlijk voor het eerst dat DNA-materiaal... Mm -hmm. wat gevonden was, ook een verdachte kon ontlasten. Kijk, en we... dat vond ik echt wel heel interessant. Ja, we hebben een klein overzichtje gemaakt van de WTC-verkracht de kwestie die in de jaren tachtig velen bezig hield. In de buurt van het Amsterdamse World Trade Center... worden zes vrouwen aangerand. Vier ervan worden verkracht. Omdat de methode steeds dezelfde is... concludeert de zedenpolitie dat het om één verdachte gaat. In Amsterdam werd enige tijd geleden een man... tot 2,5 jaar gevangenisstraf veroordeeld... wegens een aantal verkrachtingen. De man heeft steeds volgehouden onschuldig te zijn. En er volgt nu binnenkort een uniek proces want de man wil zijn onschuld bewijzen op grond van erfelijkheidsonderzoek. Zijn standpunt is, ik wil niet alleen vrijgesproken worden door de rechter... wegens gebrek aan bewijs, maar via deze test kan worden aangetoond... ook wetenschappelijk, 100% zeker, dat ik het niet ben, dat ik onschuldig ben. De uitslag was dat de spermersporen die bij de slachtoffers waren aangetroffen... niet van de verdachte kon zijn. Hier in het gerechtshof in Amsterdam is vanmiddag onder grote belangstelling... een unieke uitspraak gedaan waarbij iemand die was veroordeeld... vanwege een verkrachting is vrijgesproken met behulp van een DNA-vingerafdruk. Ja, zo ging dat uh, toen in de jaren tachtig. Dat was eigenlijk heel revolutionair. Nu, nu uh, is die, die man aangehouden in de zaak Nicole van der Hurk. Een zaak die uh, bijna twintig jaar heeft uh, aangelopen. Maar nu een DNA-match uh, gevonden begin dit jaar... waardoor iemand kon worden opgepakt. Dat is een enorme vooruitgang natuurlijk hè, in het opsporingsonderzoek. Absoluut. En ik kan me als Kamerlid nog herinneren dat de eerste DNA-wet echt gemaakt werd. Toen was er nog vanuit de Kamer ook, maar ook bij minister Kortals nog een enorme reserve van ja, moeten we dat allemaal maar toelaten en moeten we zo'n DNA-bank hebben waar al die gegevens in zitten. Maar vanwege mijn ervaringen als advocaat, onder andere in deze zaak. Um, wist ik hoe uh, belangrijk het is, niet alleen voor slachtoffers... maar ook voor daders of voor verdachten als ze hun onschuld wilden bewijzen. Dus het is fantastisch om te zien die revolutie die het gemaakt heeft. En er zijn toch echt spraakmakende zaken opgelost dankzij DNA... Ja. Zeker. De zaak Vaatsa niet te vergeten. Marianne Vaatsa nog, uh, nog ook voorbeeld. Bijvoorbeeld. Ja. Of de Puttense moordzaak. Ook, ook zo'n zaak. Uh, dus het is, uh, ja, het is echt uh, fantastisch ja. dat de techniek ons veel verder helpt. Andere, andere zaak die u misschien opvalt op uw oude werkterrein? Ja, um, dat is de krant Istanbul over uh, het illegale debat. En de regering wil dan uh, illegaliteit strafbaar stellen. En dat deed me eigenlijk meteen denken aan in de tijd toen ik in de Kamer zat, uh, hadden we de zaak Gumus, een, een Turkse kleermaker uit Amsterdam. Uh, die illegaal in Nederland was, en, maar toen mensen hem leerden kennen. Ja, bleek zo'n interessante, aardige ondernemer te zijn. die hard werkte. en toen opeens illegaliteit een gezicht kreeg. Ja, toen begonnen uh, veel meer mensen te zeggen. Ja, we moeten eigenlijk helemaal niet illegalen meteen het land uitzetten. maar we moeten daar ja. toch coulant mee omgaan. Ik heb toen een motie in de Tweede Kamer ingediend... om de familie Gumus te houden. en die, Dat werd een hoofdelijke stemming. En helaas door de ChristenUnie in haar tijd... Oh. Um, heeft die motie het net niet gehaald. Dat is pikant. Uh, Moest de familie ja. Gumus terug naar Turkije. En daarom vertel ik het, omdat nu lees ik ja. dat de ChristenUnie uh, hier een, een, een heel zwaar punt van maakt. Mijn zin, ziens, terecht. Hm. Maar toen dacht ik, oh, wat leuk dat zij eigenlijk zijn opgeschoven ja. en veranderd zijn in standpuntbepaling. Maar, maar in uw kringen noemden ze dat, geloof ik, voortschrijdend inzicht. Hè? Eh, kan, kan gebeuren. Ja, en, ja. en dat is ook heel goed eigenlijk ja. dat politici van standpunt veranderen en dat ook. Uh, gemotiveerd, natuurlijk, ja. kenbaar maken. Overigens gaat het nu over het strafbaar stellen van illegaliteit. Ja. Toen ging het over het uitzetten van illegalen. Maar uh, ik vind het ook heel goed dat de ChristenUnie zegt: van ja, dit gaat ons echt een stap te ver. Ja. En wat kijkt, hoe kijkt u er nog? Euh, laten we zeggen, wat u, die politiek laat u natuurlijk toch niet los. Daar hebt u er te lang voor uh, in rondgelopen in de Dagen. Hoe vindt u de opstelling van Adi Slob als hij dan zegt: ja. Als het kabinet niet tegemoet komt aan mijn wensen om die strafbaarstelling van de illegaliteit van tafel te halen, nou dan gaan ook de andere afspraken die wij als oppositie met het kabinet hebben gemaakt niet door. Ja, nou ja, ik, ik, eerlijk gezegd hou ik me een beetje ver van de echte actuele politiek. Ik kan wel zeggen dat eh, toen al die woonakkoorden, pensioenakkoorden, noem maar op, gesloten werden... toen werd er steeds gezegd, ook door Arie Slob, van het is zo belangrijk dat Nederland vooruitgang maakt... en dat er bepaalde zaken opgelost worden. En als je dat allemaal, ja, als het ware weggooit... Vanwege dit ene onderwerp weet ik niet of dat nou politiek zo handig is. Maar goed, dat laat ik verder aan de politici over. Ja. Ik zit niet meer in de politiek, maar ik volg het wel. Verkiezingstijd. Max. Twee dingen. Met Govert van Brakel. Ja, vooral met Boris Dietrich, die zich namens Human Rights Watch... bezighoudt met de strijd om mensenrechten. Bijvoorbeeld in Oeganda, waar sinds kort een wet op tafel ligt... ondertekend door president Museveni... Die, die de homo's aanpakt, de lesbiennes... Alles, alles wat tot seksuele minderheid gerekend kan worden in dat land. Met, als, je, als je homo bent en praktiseert... draconische straffen van 14 jaar met een uitloop naar levenslang. U zei net al, ja, het is natuurlijk in dat opzicht... ik zeg het even in mijn woorden, een, een vreselijk land. Aan de andere kant kun je ook zeggen... het is wel een democratisch proces blijkbaar. De president doet wat de meerderheid van het volk vraagt... Ja, dat klopt, uh, maar daar staat tegenover dat we het over mensenrecht hebben. En die zijn, dat staat in allerlei verklaringen van de Verenigde Naties, universeel. Dus die gelden voor alle mensen, niet alleen voor hetero's, maar ook voor homo's. En uh, dat betekent dat, ook al uh, vind je persoonlijk homoseksualiteit iets wat je afkeurt... Uh, wil nog niet zeggen dat je mensen levenslang kunt opsluiten omdat nee. ze homo of lesbisch zijn. U zei net, ik ben er eerder geweest, uh, ik heb ook gesproken met de autoriteiten. Hoe reageren zij dan op uw stellingname? Wat zeggen zij terug? Nou, ik vond dat schokkend. Uh, ik heb gesproken met toenmalige minister van Binnenlandse Zaken. En toen waren er dus ook al allerlei initiatieven... om het ernstiger uh, strafbaar te stellen. En die zei gewoon... ja, toen wij dat ene mensenrechtenverdrag ondertekenen, toen hadden we niet door dat dat ook voor homo's zou gelden. En dan moet je dus echt uitleggen, hoor. Is, homo's zijn ook mensen. En mensenrechten gaan over alle mensen onder alle omstandigheden. En je kan niet mensen op hun huidskleur gaan selecteren... of hun en seksuele voorkeur. Nee, mensenrechten gelden voor iedereen. En ja, daar waren ze totaal niet uh, open voor. En uh, ik moet zeggen dat in een land als Oeganda, steeds als er verkiezingen aankwamen of aankomen, komen nu ook weer verkiezingen ja. aan, ja, dan speelt het thema op. Maar, uh, maar zijn... heb je er een verklaring voor waarom ze dan geen duimbreed toegeven aan, laten we zeggen, wat elk mens als een normaal uh, gevoel uh, zou, zou ontvangen in dat opzicht? Ja, natuurlijk, mensen zijn mensen en ze doen wat ze doen. Ja, daar heb ik wel verklaring, verschillende verklaringen voor. Uh, ten eerste wordt daar in uh, Oeganda heel weinig tot niet over seksualiteit gesproken. Uh, laat staan homoseksualiteit, dus mensen weten ook niet echt wat het is. Uh, vervolgens uh, worden ze echt besprongen door allerlei Amerikaanse uh, gelovigen... die Oeganda hebben uitgekozen als nieuw werkterrein... omdat ja. ze Amerika verloren hebben. En die daar allerlei uh, verhalen vertellen over hoe uh, door homoseksualiteit... de westerse wereld ten onder gaat. Uh, mensen geloven dat. Uh, het parlementslid wat deze wet heeft ingediend, deze initiatiefwet, had een cursus gevolgd bij die Amerikaanse um, geestelijke die dat uh, heeft gedaan. En uh, die raakte zo geïnspireerd dat hij een wet heeft gemaakt om het homoseksuele gevaar af te wenden door meteen maar de doodstraf uh, voor te stellen. Dat is in deze wet levenslang geworden. Ja. Maar dus er is een enorme invloed vanuit ja. conservatieve geestelijke uit uh, Amerika. En dan speelt er nog uh, de kwestie dat ja, een heleboel Afrikanen toch zeggen... van ja, dit is westers gedrag, wij kennen dat helemaal niet. En uh, het westen probeert ons uh, hun eigen normen en waarden op te leggen. Daarbij vergeten dus dat we het over gewoon natuurlijk menselijk gedrag hebben. Uh, en de president Mousseveni tot slot... Zeggen, die heeft um, een soort commissie ingesteld van wetenschappers... en die moesten hem dan adviseren of homoseksualiteit aangeboren is... of dat je het gewoon um, aanleert en ook een knop om kan zetten... en dan weer homo af kan zijn. Ja. En die hebben eigenlijk een vrij genuanceerd... verhaal aan hem aangeboden... waarin ze zeggen nee, het is vaak natuurlijk... en onder sommige omstandigheden... bijvoorbeeld in een gevangenis... komt het vaker voor. En hij heeft daar maar een heel klein onderdeeltje... uit dat advies uitgehaald... en het gewoon naar zijn hand gezet... om politieke sier te maken... om weer populair te worden in zijn land. Ja, maar ik hoor je net zeggen... de voedingsbodem voor haat, in mijn woorden... wordt, wordt bemest door Amerikaanse conservatieve evangelisten. We hebben daar opgeduikeld, Scott Lively heet hij. En dit is zijn motivatie om tegen homo's te strijden. In dit proces heeft hij me as dat als abortion abortie is... it's not niet zo destructief als de homoseksuele agenda. Waarom? Omdat abortie is a symptom symptoom van het probleem van seksuele vrijheid. Maar de homoseksuele the, beweging the, is een the, is arme van sociale engineers. They are the ones who ca are carrying the philosophy of sexual freedom and are teaching it and, and working every single day to take away the Christian foundation of the country and to replace it with this new gay ethic of sexual freedom, which is really sexual anarchy. It's moral <laughs> anarchy. Right. And when the Lord opened my eyes to that, Then I that had to be my life's work. And ever since then that's what I've God opende, opende zijn ogen voor dit levenswerk. Deze strijd tegen uh, homo's, lesbiennes en andere seksuele uh, minderheden. Dit is geloof ik nog erg dan abortus, meen ik hem te horen zeggen. Wat kunt u daarmee in New York? Want ja, ik bedoel, dat is Amerika, zou ik zeggen. En deze man komt daar vandaan. Kun je dat aanpakken daar? Of kun je dat aan de orde stellen? Kijk, wat hij deed is reizen maken door de wereld. Hij is ook langs 50 steden in Rusland geweest met dit verhaal. Daar is de anti-homo-propaganda-wet uit Rusland uit voortgekomen. Dus deze man heeft wel degelijk invloed. Ja. Um, wat ik gedaan heb is uh, praten met de Oegandese organisaties. We zijn om de tafel gaan zitten en toen hebben we gezegd... ja, deze man die verspreidt echt haat... door in dit, dit soort landen te reizen en mensen te inspireren. Um, we gaan een proces beginnen. Dus uh, Oegandese organisaties zijn in Amerika, in Massachusetts... waar hij vandaan komt, een proces begonnen tegen hem... zeggend, uh, ja, jij kiest ja. homo's uit als een, als een groep... en wij worden nu uh, gevangen gezet vanwege wie we zijn. En dat is een uh, misdrijf tegen de menselijkheid. En we zijn een proces begonnen. Uh, een, uh, en dat proces, dat loopt, en dat gaat nog jaren duren natuurlijk... Hmm. maar de eerste ronde is door de Oegandese organisaties gewonnen... omdat de Amerikaanse rechter zei... Ja, dit is echt een, een, een kwetsbare groep die eruit gelicht wordt op basis van weinig argumenten. En er wordt haat gezaaid en mensen worden vermoord. Omdat mensen zich gesterkt voelen door dit soort wetgeving en dit soort uh, praatjes van, um, van Scott Lively. En uh, dus um, ja, de Oegandese organisaties hebben als het ware het heft in handen genomen. om hem op zijn eigen terrein in Amerika um, tegemoet te treden. Ja. Jij zal als homo uh, maar op reis moeten. Uh, gewoon naar een of ander uh, land waar ze met die uh, draconische wetgeving uh, van doen uh, hebben. We hebben uh, Carlo de Wolf uh, even uh, geconsulteerd. Hij is van de reisorganisatie Jambo Safari Club. De Wijze Raad. Wij bieden maatwerk safaris aan. Uh naar een twaalftal bestemmingen in Afrika, waaronder Zuid-Afrika, Oostelijk afrika, Oost -Afrika eh, Namibië, Botswana, Zambia, Zimbabwe. Als zeg maar, een homofielpaar in Nederland getrouwd is, ja, dan kunnen wij ze niet eh, zeg maar als honeymoonkoppel gaan aanmelden of gebruik maken van honeymoonkortingen, omdat je toch ook richting de accommodatie en zo eh, ja, daar niet te open over kan zijn. Laat ik zeggen, de algemene reiziger heeft er geen last van natuurlijk, maar de, de, de, de, ja, de mensen die homofiel zijn of lesbiennes zal ik toch wel uh, adviseren om ja, dat gewoon heel goed uh, te zorgen dat het niet, uh, niet duidelijk wordt uh, in het openbaar. En, en uh, ja, gewoon er rekening mee houden dat het in die landen helaas uh, bij wet verboden is en er ook een, een, een groeperingen zijn die, die daar echt wel antipathie tegen hebben. Dus dat gewoon verder uh, niet in het openbaar zichtbaar zeg te maken. Als je kijkt naar het Afrikaanse continent is het bijna in alle landen op, op Zuid-Afrika na is het gewoon nog conform de wet verboden. Sterker nog, zijn op het Afrikaanse continent als een aantal landen waar de doodstraf er nog op staat. Dus uh, het is eigenlijk wel maar zeker Oost-Afrika omdat het toch ook wat meer moslim is. Is het echt uh, gewoon zorgen dat ze het niet, uh, niet uit en eigenlijk is Zuid-Afrika de enige waar men er heel makkelijk over is. Ja, het is toch eh, ontzettend lastig, meneer Dietrich. Inderdaad. Als je dus gewoon als homo-stel of lesbienne-stel op reis gaat, dat je met dit soort wijze raad rekening eh, moet houden. Ja, en dat geldt overigens niet alleen voor homo's en lesbo's. Want dat is uh, het vervelende van deze wet ook nog... is dat die zo breed geformuleerd is... dat als mensen al vermoeden dat je homo of lesbisch bent... dus het kunnen ook gewoon twee vrienden of vriendinnen zijn... die een safari-reis maken en helemaal geen seksuele relatie hebben... maar uh, als anderen zeggen jullie zijn homo of lesbo's... dat zou al genoeg kunnen zijn uh, om mensen te laten oppakken... of uh, genoeg om anderen te inspireren om geweld te gebruiken. Ja. En daar kun je dan dus tegen protesteren bij de autoriteiten. Maar is dat, is dat het enige wapen wat u hebt? Wat zou er concreet moeten gebeuren dan om, om daar een eind aan te kunnen maken? Nou, het probleem van deze wet in Oeganda is dat zelfs organisaties... mensenrechtenorganisaties die zich bezighouden... met de strijd tegen HIV-AIDS bijvoorbeeld... die kunnen hun werk ook al niet meer doen... omdat dat wordt gezien als promotie van homoseksualiteit. Dat mag ook al niet voor, uh, volgens deze wet. Dus organisaties in Oeganda uh, zijn eigenlijk de mond gesnoerd. Uh, dus het is al heel erg moeilijk... Om, uh, om hier iets tegen te doen. Dus uh, wat Human Rights Watch doet is... hoe gaan deze organisaties steunen... die nu deze zaak naar de rechter ja. brengen om uh, dan de grondwettigheid van deze wet uh, aan de kaak te stellen... en hopelijk dat de rechter te zijner tijd zal zeggen... Ja. nou, deze wet druist in tegen allerlei mensenrechten... en tegen de Oegandese grondwet, we stellen een buitenwerking. Ja, maar je, je kunt dus, zoals de wijze raad, meneer Carlo de Wolf net zei... Uh, vooral moet je ervoor zorgen dat je het niet duidelijk maakt in het openbaar. Dus uh, bent u daarmee eens dat je dus zo op je tenen moet gaan lopen... Dus, of zo verstoppertje moet gaan spelen om, om verder te kunnen in zo'n land? Nou ja, dat is aan ieder zelf om dat uit te maken. Maar als je in Kampala als twee mannen of twee vrouwen hand in hand gaat lopen... dan uh, ja, kan het heel slecht met je aflopen. Ja. En de politie gaat je niet beschermen. Dus uh, ja, ik kan me voorstellen dat mensen daar heel voorzichtig mee zijn. Ja, en, en nou hebben we het over Oeganda, maar je, je kunt het over het hele Afrikaanse continent leggen, hè? deze uh, uh, opstelling ten opzichte van seksuele minderheden. Ja, minus Zuid-Afrika, maar hoe komt het nou dat, dat het zo ontzettend uitbreidt en dat er zulke zware straffen op staan op het verschijnsel in al die, al die landen van Marokko tot aan ongeveer Zuid-Afrika? Ja, we hebben onderzoek gedaan als Human Rights Watch... en uh, blijkt eigenlijk dat uh, een heleboel landen vroeger koloniën zijn geweest... van Groot-Brittannië, van Engeland. En het is uh, koningin Victoria en, uh, die een wet, de Sodomy Law heet dat... heeft geïntroduceerd. Dus het is helemaal niet nee. iets Afrikaans, het verbieden... maar dat is juist geïntroduceerd door de kolonisator. Alleen toen ze onafhankelijk werden, hebben ze die wetten uh, gelaten. Dus in het geval van Oeganda is het eigenlijk idioot dat uh, president Museveni zegt, wij willen de Afrikaanse cultuur en traditie beschermen door een uh, wet in te voeren die geïnspireerd is door Amerikaanse uh, geestelijken die uh, naar dat land zijn gekomen en die eigenlijk de oude kolonisatorenwet van Engeland mm -hmm. nog uh, verscherpt. Dus het is eigenlijk helemaal niks Afrikaans nee. wat hier uh, gebeurt. Nou ja, Marokko uh, en Tunesië zijn, zijn, Franstalige, zijn Franse koloniën geweest. Uh, ja, nou, ook precies. daar staan dus straffen op. En die hadden niet die Victoria aan het hoofd destijds. Nee, maar er zijn natuurlijk landen die het wel strafbaar stellen... maar daar eigenlijk eh, niks aan doen. En waarvan de lokale homogeweenschap ook zegt... laat maar, want als wij dit allemaal aan gaan kaarten en zichtbaar worden... dan roepen we tegenkrachten op vanuit eh, fundamentalistische kringen... en dan eh, wordt het alleen maar erger. Dus eh, wij kunnen onder de, onder de radar van alles doen... Uh, overigens is het niet zo dat in heel Afrika uh, homoseksueel gedrag strafbaar is. Er zijn landen waar dat niet zo is. Ik wil uh, Rwanda als voorbeeld noemen. En verder uh, viel mij op dat gisteren of eergisteren... vanuit Ethiopië uh, leidende politici hebben gezegd... nou, wat er in Oeganda gebeurt is uh, schandalig... want je kunt mensen niet strafbaar maken omdat ze zijn wie ze zijn. En, en hoe komt het dat Zuid-Afrika toch aan deze teneur ontsnapt? In Zuid-Afrika is het dankzij Nelson Mandela... Na, aan het eind van de apartheidsperiode... Uh, was er een hele grote vrijheidsdrang. Uh, homo's waren erg actief in de strijd tegen de apartheid. En Mandela heeft ook echt ingezien dat vrijheidsrechten... voor alle mensen moeten gelden en niet voor een selecte groep. Uh, dus in die euforie uh, is dat er allemaal doorgekomen. Zuid-Afrika heeft een prachtige grondwet... waar ook seksuele oriëntatie als beschermingsgrond staat... Tegen discriminatie. Uh, maar in het huidige Zuid-Afrika zijn er ook wel wat stemmen uh, om dat weer terug te draaien. Gelukkig is dat niet de, de hoofdmoot. Nee. Um, maar daar, dat is de reden waarom in Zuid-Afrika het allemaal anders is. Maar hebt u niet het gevoel dat uh, uw werk uh, steeds vaker, uw emancipatorenwerk, steeds vaker in zwaar weer zit? Uh, in tegenstelling tot misschien wel een aantal jaren geleden? Nou, dat hangt er vanaf over welk deel van de wereld uh, je praat. Wat door internet gekomen is, is dat mensen precies weten... wat er in andere delen van de wereld gebeurt. En ook homo-organisaties of mensenrechtenorganisaties... het niet meer accepteren nee? dat ze uh, ontslagen kunnen worden... het huis uitgezet kunnen worden... door de politie uh, afgeranseld kunnen worden, gechanteerd worden. Dus die gaan als het ware de straat op en die eisen hun rechten op. Uh, en dat die zichtbaarheid maakt hen ook kwetsbaar. Dus ik heb echt het gevoel... Ja. dat we in een bepaalde fase zijn... die misschien nog wel jaren kan duren in Afrika... maar dat het uiteindelijk... wel goed gaat komen. Want in Latijns-Amerika, een ander deel van de wereld... daar zie je dat er enorme... stappen vooruit zijn ja. gemaakt... op het gebied van emancipatie. Maar ja, Je ziet nu ook dat bijvoorbeeld in westerse... echt, echt westerse steden als Parijs... Berlijn en, en ook Amsterdam... homo's het moeilijker hebben... heb ik het gevoel dan... misschien tien, vijf jaar geleden... Nou ja, uh, Parijs, uh, iedereen ziet dan nog voor zich al die massademonstraties. Ja. Als je gaat praten met de mensen in Parijs, dan had dat allerlei andere redenen ook waarom die mensen de straat op gingen. Omdat ze het bijvoorbeeld niet met president Hollande eens waren om andere redenen. Uh, Berlijn weet ik eigenlijk niet waar u op doelt. Uh, daar is het zo dat het homohuwelijk nog niet is ingevoerd, terwijl nee. uh, meer dan 60% van de Duitsers dat wil, maar de christelijke partij van Angela Merkel dat tegenhoudt. Uh, in Nederland hoor je natuurlijk veel verhalen over geweld of over ja. pesten van uh, mensen. Dat heeft er ook wel mee te maken dat wij nooit dat een misdrijf, een haat, een, een haatzaaiend misdrijf... Een, een, een achtergrond had van discriminatie ja. op grond van homoseksualiteit. Dat houdt de politie sinds een x-aantal jaar bij. En daardoor wordt het ook zichtbaarder... en is het ook weer door de media ontdekt. Maar in het begin van de uitzending vertelde ik dat ja. ik advocaat was. Toen ik advocaat was in Amsterdam... heb ik ook regelmatig zaken gezien van homo's... die in elkaar geslagen werden of uitgescholden werden. Dat haalde toen nooit de kranten en tegenwoordig staat het op de voorpagina. Ja. Wat ik maar wil zeggen is of het echt zoveel erger is geworden... vraag ik me af. We registreren het, we weten nu wat er aan de hand is. En we kunnen daardoor ook uh, beleid uh, ontwikkelen... om dat tegen te gaan, ja. zo goed en zo kwaad als dat nou kan. Ja, ik wens u heel veel succes uh, bij die strijd. Er is nog een wereld te winnen. In ieder geval een continent is vanavond gebleken. Zeker. <laughs> Afrika, zeker. Ja. Dank dat u, zeker, ja, dat u onze gast wilde zijn in Twee Dingen van Max. Ik wens u nog een mooie, mooie middagavond in New York toe. En tot de andere Dank keer. Dank u wel. Ja. Ja, graag gedaan. Dit was Twee Dingen van Max. Meer informatie op tweedingen.nl. Zometeen langs de lijn Jeroen Stomphorst. Morgen geen twee dingen. AZ voetbalt. Maar vrijdag dan zijn we er weer. Half negen op deze zender Radio 1. Tot dan.